In Alabama is het momenteel noodweer, maar het is niet bekend of de weersomstandigheden bij het ongeluk een rol hebben gespeeld. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken het ongeluk met de Nederlandse Apache. Tunesië wil dat Libië onmiddellijk stopt met aanvallen op Tunesisch grondgebied. Gisteren trokken troepen van de Libische leider Gaddafi de grens over om opstandelingen te verdrijven die een grenspost hadden overgenomen. Er zouden aan de Tunesische kant van de grens ook artilleriegranaten zijn ontploft.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 Een hele goede nacht. En het is weer zover. Een programma vol vragen en antwoorden samengesteld door jou. Hoe werk je mee aan dit programma? Nou, door te bellen. Bijvoorbeeld naar 0800 1121, Met een vraag waar je al heel lang mee rondloopt... of die juist vandaag in je op is komen borrelen. Geef hem door. En misschien is er iemand in Nederland... die naar Radio 1 zit te luisteren vannacht en die het antwoord weet. 0800-1121. Je mag altijd ook even twitteren als je dat leuk vindt... via uh, twitter.com slash nachtzuster. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En tijdens dit programma kun je chatten met andere luisteraars... en met mij natuurlijk via www.nachtzuster.net. En dan klik je daar links in het balkje ergens de chat aan... Maar het leukste is altijd om dit programma te maken zelf. En dat doe je dus door te bellen naar 0800 1121. Zullen Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al al ik de morgen? Nachtzuster, je <hums> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zisten Ik brand van binnen Nacht, Doe iets aan de pijn Nacht sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zisten Hal ik de morgen? Nacht,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 Nachtzister! Nachtzister! De pijn, oh, oh, oh. Ik vind het zo jammer dat ik er niks aan kan doen aan die pijn. Maar ik heb altijd een doosje pleisters bij me. Dus als ik iemand daarmee van dienst kan zijn, dan ben ik dat graag. Alleen, ja, ik heet dan nachtzuster. Maar eigenlijk is dat alleen maar een kwestie van in de wachtkamer plaatsnemen. En ik verbind eigenlijk alleen maar mensen met elkaar door. En dat doe ik mensen met vragen, verbind ik door met mensen met antwoorden. En uh, ja, jij kunt iemand zijn met een vraag of een antwoord door te bellen naar 0800-1121. En uh, leuk om zo in de loop van de week dan ook nog mailtjes te ontvangen... zoals bijvoorbeeld de afgelopen week van uh, Tjitska. Hallo, Tjitska. Hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij mailde mij met een vraag. Ja, dat klopt. Nou, barst maar los. Oké. Okay. Nou, ik zat... Uh, ja, dat was op internet. las ik een berichtje dat uh, de toren van Pisa... twintig jaar in de stijger zat te staan. En dat hij er nu uit was... Nou, dat vond ik wel leuk. En toen ging ik op afbeeldingen googelen. En uh, dan zag ik pagina's naar pagina met, met een, de toren van Pisa. Alleen, hij stond nergens in de stijgers. En ja, ja op, op, op, weet je, op één pagina. Misschien één, één fotootje met uh, de toren van Pisa in de stijgers. En dat, dat, ja, dat vond ik bijzonder. Een toren die twintig jaar in de stijgers heeft gestaan. Uit de niet verwachten dat daar dan heel veel foto's van zijn. Ja. Nou, en dat was niet zo. En toen dacht ik, dat ga ik jou mailen en vragen of iemand dat weet hoe dat maar, zit. Maar er moeten miljoenen mensen de afgelopen jaren gezegd hebben: ach, ga jij even voor die toren staan, dan maak ik een ja, foto. Doe even net alsof je hem rechtop duwt. Ja, ja. en dat ja, en... waren er heel heel origineel. Er waren er heel veel van. Ja, maar, ik al. Die, die, die, maar geen stijgers. Dus ik hmm. dacht, nou, misschien weet iemand hoe dat ziet. Maar waarom heeft dat ding twintig jaar in de stijger? Hebben ze geprobeerd hem recht te zetten? Nou ja, hallo. Ik bedoel, hoe lang zijn ze hier met het Rijksmuseum bezig? Ja, nou dat vraag ik me ook af, inderdaad. Ja, wat ze dan doen. <laughs> Nou ja, er, er zal wel iets gebeuren. Maar waarom, waarom moet dat toch altijd zo lang duren? Ja, ik niet. niet. Ze zijn bij ons in de straat ook een, uh, uh, de oude kunstacademie in Kampen... zijn ze aan het, uh, aan het verbouwen tot appartementen. Nou, daar zijn ze voor mijn gevoel ook al 76 jaar mee bezig. Ja, ja. Nou, het het duurt delen, maar, het duurt maar. Duuren. Ja, terwijl die... Ik moet zeggen, je kunt zeggen wat je wil, maar die jongens die werken hard... maar volgens mij maken ze ook ieder steentje schoon... En ieder, nou, ieder stukje cement eventjes uh, bijpolijsten? Met het Rijksmuseum. Dat moet inderdaad spectaculair zijn. Hoe uh, dat er straks uit gaat zien. Maar goed, dan nog, inderdaad. Uh, 20 jaar is een hele tijd. En die foto's en van. Hij staat de. staat niet eens recht. Nee, 20 dat, 20 dat zou je jaar. toch verwachten dan na uh, 20 jaar? Dat, die even, nee. dat ze de, aan, de, aan de ene kant een stukje eraan en aan de andere kant een stukje eraf gebouwd nee, hebben. Nou, ik geloof wel dat die. Uh, ze hebben het proces wel gestopt, geloof ik. En, uh, het gaat in ieder geval niet verder. Was het geld op? Ja. Maar um, ik, ik, vraag eventjes, uh, ik vraag me eventjes af... want als jij dan wel foto's vindt hè, op internet... Dan, wat zijn het dan, dan foto's van voor de stijgers of foto's van na de ja, stijgers? Ja, dat kan, dat kan me nauwelijks voorstellen. Hè, zolang iets. Uh, is internet nog niet zo ja, was het 20 jaar geleden wel. Want... Ja, hebben de foto's wel. Werd niet massaal gebruikt. Zo hmm. nu. Nee. Ja, nee, maar daarom snapte ik het ook niet. Nou. Dus... Snap je Ja, dus eigenlijk is je vraag: waarom staan er niet meer? Ja, mensen dachten natuurlijk gewoon: van ja, ik heb hier wel een foto van de Toren van Pisa, maar die zet ik niet op, want dan staat hij helemaal in de stijgers. Ja, nee, maar het blijft. Uh, dat, dat, uh, ja, ik vind het raar. Ik vind het toch raar dat zouden er dan op zijn minst de helft van foto's moeten zijn met die, story, met die toren. In die dat stijger. vind jij? Ja. <laughs> nou ja, ik, uh, uh, het is wel een goede vraag. Waarom zijn er niet veel meer foto's van de toren van Pisa in de stijgers van de afgelopen twintig jaar? Ja. Nou, misschien heeft iemand daar een goede theorie over. Ja, ik ga oké. mijn best doen. Zat jij zo maar een beetje rond te googelen op, uh, op Toren van Pisa? Of wilde je pizza bestellen? Had je het verkeerd gespeld? Nee, nee, nee, nee. Ik las dat artikeltje en toen dacht ik, oh leuk, de Toren van Pisa. Uh, ja, dan ook ik even kijken. Ja. Zo. Nou, en dat werd nog lastig. Nee, het was ja. wel grappig, want dan staat er een artikel met. Hij is uit de stijgers. denk jij nou eens: kijk hoe hij eruit zag toen hij in de stijger stond? Ja, precies. Dat was het zo ongeveer. Ja. Ik zeg zoals ik altijd doe: 0800-1121. En wie weet wat er gebeurt? We gaan het beleven. Dank je wel voor je vraag, Chitske. Oké, okay, jij ook, dank je wel. nog. Dag. Dag. Um, ja, 0801121. Ik weet dat ik het altijd heel vaak zeg, het nummer, maar het is niets is irritanter als je hoort een verhaal over de toren van Pisa. Je denkt, oh, ik weet precies hoe het zit. Waar moet ik heen bellen? Waar moet ik heen bellen? En ja, dan juist weet je het niet. Nou, in dat geval toets je uh, 0801121 voor de afwisseling. Anne. Hallo. Hallo. Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Heerlijk. Oh, heerlijk nog wel. Ja, we zijn vandaag erg gezellig met coco. O, oh, ja hoor. Was de papegaai in een goede bui? Hij ja, was in een uitstekende bui. <lacht> nou, was hartstikke gezellig. Ik heb lekker met ze spelen, pinaatjes gegeven. Ja, ho, ho, ho, ho, want je belde een tijdje geleden over Coco, de papegaai die geen ja. pinda's mocht, want dan ging hij dood. Ja, precies. Ja, dat dus hadden ze tegen me gezegd, ja. En, en, en toen kwamen er wat verschillende antwoorden eigenlijk. Ja, onder andere dat je ze rustig kon geven. Ja, ik dacht het ook al. En de meeste mensen die ik sprak hadden het er ook al over. Maar je moest ze in ieder geval uh, van de natuurwinkel halen, toch? Want dan waren ze, weet ik veel, niet... niet ja, wat is irritant dan? De, de mensen vertellen me van alles en dan ben ik het weer vergeten oh, zes weken later. Oh, ja, je bedoelt die biologische pinda's? Ja. Maar je geeft ze nu, je geeft, je geeft hem nu gewoon ordinaire pinda's van de spar? Ja, dan komt er die andere beller. <laughs> Ja, dit, ja, die zou ik, ik dan ook geloven. Ik Ja, voor hem hoor. Ik haast ze niet op de supermarkt. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed hè. Nog even dubbel checken. Ja. Goed, nou, um, uh, uh, je belt met een vraag, toch? Ja. maar ik ga het er vanavond nog eens over. Ja. Maar wij vroegen ons af wie het geld heeft uitgevonden: um, de. Uh, de, Ven Venici Veniciërs, de. Veniciërs? Ja, toch? oh, mijn algemene ontwikkeling is echt zo waardeloos. Daarom mag ik dit programma ook doen, want het is voor mij allemaal nieuw. Ja, want het heeft nog een tijdje geduurd... voor ze papier konden drukken. Ja. Dus in het begin zullen het wel muntjes geweest ja, zijn. Ja, het waren zeker muntjes in het begin. Ja. En hoe is het dan verspreid dat het overal een, een waarde kreeg? Ja, nou, dat, is, dat is een goede vraag. Ja, wanneer hebben we afgesproken dat het overal... Ja. Ja, want je hebt nou dollar en je hebt euro en weet ik veel meer. En dat zit allemaal vast in bepaalde afspraken. Ja. Volgens mij moeten we in ieder geval uh, uh, iemand met een beetje kennis van het Romeinse Rijk hebben dan. Oh, dat lijkt me heel erg leuk. Oh, ja. dat wordt een lesje geschiedenis hoor, Anne. Ja, hé, nou ik ben nog wel wakker, even voor. En moet je moet eventjes uh, pen en papier ook erbij nemen? Ja, maar van die was ook wel nieuwsgierig, want die wist het ook niet. Oh, en wie is jouw vriendin? Sylvia. Sylvia. En wat deed je bij Sylvia van de week? Oh, ja, Coco. Dat is Coco. We weten, dat is gewoon Sylvia. Ja. Die zit op dacht, God een beetje Coco nou, na te doen. Sylvia gaat uh, schilderijententoonstellen in uh, Keukenhof. Jo. En toen konden we dus, uh, ze kan er dus ook een prijs voor vragen, dat mensen die schilderijen kunnen kopen. Ja. Zeiden van, ja, Het is internationaal publiek daar. Wat vraag je nou voor bedrag? Ja, lastig is dat, hè? Dus zeiden ja, ze, het dus kost een verf eruit. Dat vind ik het al best. <laughs> ja, nee, maar dat moet je niet doen. Je moet wel, dat, dan maak je de indruk dat je een amateur bent. Nou, dat is er niet, hoor. Nee, precies. Dus je moet wel. Je moet echt wel een paar honderd euro flink. Uh... Ja, moeilijk, hè? Maar wat leuk, hè? Wat heeft ze besloten nu dan? Nou, zullen me vanavond de schilderijen zien? Er was 175 nee, euro. Nee, dat is echt te weinig, hoor. Is dat te weinig? Ja, natuurlijk, dat is veel te weinig. Oh, dan bel ik er even terug. Ja, ik heb ze, ik heb ze niet gezien, die schilderijen. Maar je, moet, je kunt beter gewoon 500, 600 euro vragen. Dan hoef je er ook minder te verkopen. Dat is waar, ja. Oh, dan bel ik er morgen nog even terug. Tenzij ze er vanaf wil, hè. Dat ze denkt van, ik heb hier nog 75 schilderijen staan. Ja, dan... Uh... Gooi je nee, ze in dat de uitverkoop? voor het eerst. daarom hebben ze geen flauw idee. Maar dit is voor het eerst dat er geen galerie tussen zit. En hoe, hoe komt ze dan opeens in? We zaten met geld. van Hoe, hoe komen we ze... aan geld? Hoe komen we aan een bedrag? Ja, maar hoe, ja. ko hoe komt ze in de keukenhof terecht? Dan schildert ze bloemen. Nee hoor, het is oh. van Holland Casino. Oh. En die hebben normaal bij het Remansplein... dan kunnen ze, jaar, kunnen ze schilderen naar een bepaald item. Ja. En nu zitten ze in de keukenhof. Nou, ik snap er geen hout is van, Anne. Van Duitsland. Anne. Ja. Het Holland Casino zit in de keukenhof en dan kun je schilderen. Ik snap ja, er niks ja, van. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Nou, in ieder geval, Sylvia, die gaat, een, gaat in minimaal 400 euro vragen voor de schilderijen. Dat zal ik tegen de Weet je hoeveel ja. werk er in zo'n schilderij zit? Dat zijn ook manuren. Ja, en dan dat kan ik ook. De originaliteit, creativiteit, niet iedereen kan dat. Nee, precies. Oké, goed. Um, maar de vraag was: wat was er? oh ja, wie heeft het geld uitgevonden? Ja! En dat niet alleen, ook wanneer zijn we het allemaal onderling uh, met elkaar gaan gebruiken? Want, ja, uh, wanneer is dat gebeurd? Ja. Uh, wie heeft het geld uitgevonden? En wanneer werd het algemeen geaccepteerd? Het een algemeen geaccepteerd uh, systeem? Ja, in de tijd van Jezus hadden ze ook al geld. Staat het in de Bijbel? Gij zult ah ja, die geen noemen. Tollenaars uh... toch? Oh ja, ik, oh, dan val ik helemaal door de mand, want mijn Bijbelkennis is helemaal waardeloos. Het enige wat ik weet is dat die tollenaars die, uh, die, uh, die die synagoge uitgegooid hebt. En wilde die, wilde die munten of wilde die goud? Ja, die wilde munten, ja. Oh, ja. Um, Oké, okay, nou ja, dan, dan gaan we wel... Nou ja, ik, er, is altijd, er zijn heel veel mensen met verstand van geschiedenis die naar dit programma luisteren. Dus dan kunnen we mooi even een lesje, dat is al nooit weg natuurlijk, uh, geaccepteerd. Zo, ik, uh, ik stel hem weer aan, hè? Hartstikke leuk. Geef Coco een pinda. Zal ik doen? Neem er zelf ook een. Nou, ik geef hem wel in de papagraai. Oké, okay. groeten Sylvia. Zal ik doen? Doeg. Doeg, doeg. doeg. 0800 1121. Rob, goedenacht. Goedenacht. Hoi. Hoi. Zeg, ik heb een vraagje, een beetje op uh, medisch gebied. Uh, oh. Ik schets even een situatie. Uh, ik heb uh, huisdieren, honden, katten. Uh, maar dat maakt verder niet uit. Uh, nee. Dan ben je een beetje druk bezig in de kamer of in de keuken. Of het maakt niet uit waar. En je draait je polseling om in je bezigheden en je voelt dat je ergens op staat. Dan komt er een... althans bij mij, dan komt er een volledige schrikreactie door je hele lichaam. Ja. Binnen een seconde. Ja. En die is ook binnen een seconde weer weg. Ja. Als je denk ik gezien hebt dat het toch maar weer een speeltje was. Uh, oh. En niet uh, een van de beesten zelf. Ja. Uh, mijn vraag was eigenlijk heel simpel. Of nee, uh, nou dat vraag is altijd simpel. Maar... <laughs> uh, uh, wat voor oorzaak dat? Met die snelheid? En heeft dat een medische term? Oké, okay, ja, ik denk een medisch vraagje. Ik, ik zat echt te wachten van... Uh, kun je de staart van je kat breken door erop te gaan staan? Maar het is heel iets anders. Oké, dus de schrikreactie... Hey, we kan er voor het menselijk lichaam. En, en moet de schrikreactie met die huisdieren te maken hebben... of kan het ook gaan om heel andere schrikreacties? Ja, dat kan ook met kinderen te maken hebben. Ja, precies. Het kan ook wel met... Uh, uh... Blijkelijk ben je... Uh, denk je dat er iets aan de hand is? Er is meestal helemaal niks aan de hand. Yeah. Maar je lichaam uh, reageert wel. Ja. Ja, ik vind het een goede vraag. Ik zit er wel even, te, ik zit even te, te piekeren hoe ik hem straks ga um, herformuleren, hoor. Want ik moet hem natuurlijk nog een paar keer stellen... om, om, om mensen die uh, net inschakelen op de hoogte te brengen. Oké. Okay. Maar uh, een schrikreactie... Uh... Het, is, het, is, het is. Ik, ik refereer even dat twee dagen geleden. Want toen was er. Uh, bij Casaluna. Een van jouw yeah. voorgangers. Yeah. Uh, was het verschil tussen vrees, angst en schrik. Oh. Mooi. En. Uh, uh, daar refereer ik een beetje. D dit noem ik. Volgens mij is dit, kun je dit scharen de... onder een schrikreactie. Dit is schrik, ja. En. Uh, dan gaat er iets door je heen. Nogmaals, althans bij mij. En er is geen kippenvel, er is een hele andere soort reactie. Ja, dat Doe lijkt, ook nou, dat wel We doen geen pijn, of weet ik veel wat. Nee, maar een soort huivering. Ja. Een soort huivering. Nou, ja. dat mag je ook gebruiken. Ja. Oké, okay, dus de maar um, uh, maak je dan onderscheid tussen echt schrikken en onnodig schrikken? Ja, dat onnodig is. Dan uh, moet je zien wat er onder je voeten ligt. Nou ja, nee, maar kijk, als jij, als jij schrikt omdat je wel op de, het pootje van je, van je hond bent gaan staan... Ja, dan, als, dat, als dat wel het geval zou zijn, dan ben ik weer uh, direct met andere dingen bezig. Namelijk te kijken wat er met die hond aan de hand is. Ja, maar het is natuurlijk dan, dezelfde dan, schrikreactie. Maar dan ben je al over die initiële reactie ben je al overheen. Maar het is dezelfde schrikreactie. Ja, ik noem het een schrikreactie. Ja. Nou, goed. Ik, uh, ik ga hem eens eventjes uh, voorleggen aan ons luisterpubliek. Ik doe de oproep om te bellen naar 0800-1121. Hoeveel dieren heb je, erop? Uh, nou, op dit moment, we even in between, ik heb twee katten. Ja. En dan maar ik heb op dit moment uh, 500. En dat is in 100, between? En en maar die is... gaan nu de komende twee weken, gaan die, uh, gaan die vier, die gaan het huis uit. Oh, zo in between. Dus je, je wil niet zeggen dat je het, uh, in een huisdierloze periode zit, maar je zit juist in een ergere periode. Nee, een huisdiervolle periode. Oh, ja. En wat doe je dan met die vier? Ja, die gaan naar andere eigenaren toe. En zet je die dan op marktplaats? Nee. Of zijn het nee, er dure honden? Ja, die daar. kom je op een wachtlijst van ongeveer een jaar. Oh? En uh, die gaan zeker niet via Marktplaats uh, de deur uit. Wat is dat voor merk dan? Uh, het merk is uh, Labradoodle. Oh, dat is een kruising tussen een Labrador en een poedel? Ja. Ja? Ja, heel goed. Ja. En, en, en, en, en die zijn nogal gewild, begrijp ik. Ja. En heb je dan uh, expres jouw Labrador uh, laten kennismaken met een poedel? Of was dat per ongeluk in de achtertuin? Nee, nee. Het kan. Wat, ik heb, wat ik heb zijn old brats. Dus dat zijn al heel ver in de, in de ras, uh, zeg maar, met uh, tot aan bedovergroot ouders beschreven uh, uh, stamboeken. Uh, ik heb een moeder in laten vliegen in de afgelopen uh, januari Waar vandaan? vanuit uh, Oregon. Oh. En um, het uh, dus, nee, is een heel, uh, heel apart ras. Oh, en regel je dan een date tussen twee labradoedels of is het wel een date tussen een Labrador en een Poedel? Nee, die, die, die, je, je mag die uh, bij dit ras mag je nu inmiddels al lang. Die, die initiële kruising, waar ze in Australië ja. begin jaren 80 mee zijn begonnen die initiële kruising tussen een Labrador en een poel maar je helemaal vergeten. Okay, dus... Het gaat nu helemaal tussen labradoedel en labradoedel. Oh, wordt er wordt gewoon gelabradoedeld nu? er ja, wordt gewoon heerlijk Oké. Okay. En, en wat kost nou een gemiddelde labradoodle? Uh, tussen de 1800 en 2500 euro. Zo. Dan kan je ook niet wachten om ze weg te doen. Of ben je er toch een beetje aan gehecht? Nou, ik bedoel, ze zijn hier nu acht weken... En uh, weliswaar slopen ze mijn huis, maar uh, <laughs> je raakt er toch wel enigszins aan gehecht. <laughs> en maak je nou nog winst aan het, hele, aan het einde van het verhaal? Want die. Uh... Nee, want, want voor, voor, alleen al voor de import van moeder. Ja, precies. Uh, uh, daar kun je een behoorlijke tweedehands auto voor, of een uh, nieuwe auto van kopen. Oh jeetje, maar waar, waarom doe je het dan? Uh, Omdat je de wereld zou laten En toen ja. was er opeens een, een tv-programma in Nieuwzuur of zo wat. En die hadden het over dit soort honden. En dit soort is een aparte uh, hond. In zoverre uh, hij is uh, uitermate geschikt voor mensen met een allergie. Want ah. hij haat niet uit. Hij schildert niet. Uh, daarvoor heb ik hem trouwens niet gekocht. Uh, ik heb gewoon zin in een maatje. En um, dit is geen bijthond, dit is trouwens ook geen bewakingshond. Het is een, uh, een socio-beest. En hij uh, is met name dus, wat ik net al zei, van um, bij mensen heel erg goed. En hij uh, is als hulphond, wordt hij veel ingezet. Oh. En um, hij, ze kunnen heel goed omgaan met um, kinderen... Met een autistische uh, aandoening. Oké, okay. het is een multifunctionele doedel. Ja, het is een doedel. Ja. Nou, ik, uh, ik ben helemaal bij op labere doedelgebied. Het is en... een knuffelbeertje. Zo ja... Ach, ja, ik krijg ondertussen via de chat een foto van uh, BR van een, uh, een, van een klein labere doedeltje. Dat is wel heel lief, inderdaad. Heb jij uh, zo? Ja, jij hebt een soort en maten en kleuren. En uh, maakt dat allemaal niet uit. Wat voor kleur heb jij? Dat noemen ze geloof ik abrikoos. Abrikoos. Ja. Blond. Ja, ik ga het, ik ga het niet op zeggen waar die honden bij zijn. Nee, nee je hebt helemaal gelijk. Hé, hey, dankjewel Rob voor je vraag. Is er een ja. medische, medische naam voor een schrikreactie, bijvoorbeeld als, als je denkt dat je op de poot van je hond gaat staan? Ja, bijvoorbeeld. Vertaal het, uh, vertaal het maar zo. Maar het gaat om de menselijke, niet, niet de reactie bij de hond. Nee, dat bij we de reactie de, van de hond doe ik wat niet. Maar doe dat bij het menselijk lichaam. Ja. Want daar gaat gewoon, het is dus net als een elektrische sprong al opeens uh, ja. zo. Die, ja. Ik, uh, ik doe mijn best voor je, Rob. Oké. Okay. Groetjes daar. Uh, goeie uit, je ik... uh, Dankjewel. Dag. Dag. 0800 1121 Arno. Hallo, meisje. Hallo. Ik had, vraag, ik had een antwoord op die vraag van die mevrouw, Die dame met die, met die toren van Pisa. Ah, mooi. Ja, wat doen mensen altijd als ze die toren fotograferen? Ja, die stijgen, die vinden ze heel storend. Ja. En gewoon heel eenvoudig met een programma, een Photoshop-programma stempel ik dat gewoon allemaal weg. Dus, nee, euh, nee, nee, nee, die, nee, nee, nee. Die, die, die, die stijgingen weg. Nee, Arno, niem niemand gaat zijn vakantiefoto's zitten photoshoppen... om de stijgers van, om, wow. van de, om de toren van Pisa weg te gaan zitten kleuren. Nou, bij mij bij kennen ze wel dan mijn vrienden. Heb, je wel, heb jij wel eens de foto's van je vakantie zitten photoshoppen? Ja, ik ben fotograaf, dus... Uh, oh ja. ja dan, dan uh... sorry, want die zijn van mij dan ook. Uh, als ik mooie, mooie foto's heb, dan... Uh, ja, voor... De slechte, die je weg. Ja, dat die moet de En de, de, de mooie, die bewerken gewoon. Maar heb, ook... met... heb je wel eens zoiets dergelijks gedaan? Dat je dacht van nou, een leuke kerk. Maar ja, ik vind toch dat raampje niet zo mooi. Dat je gewoon het raampje weghaalde. Uh, nou, het raampje niet. Maar bijvoorbeeld die foto's via mensen. En staat dan staat er net achter een uh, verkeerspaal of een lantaarnpaal. En dan komt dat heel, op een hele vriendelijke manier komt dat uit je hoofd. nou ja, dan haalt die, die, als het dus geen persfoto's zijn. En dan stempelt hij dan daar een paar weg. En uh, net zo goed als je bij je mensen uh, een heel vervelende puist net op dat moment in hun gezicht hebt, dan haal hij die gewoon even al weg. Ja, Alles ja. wat rood is, dat haal ik weg. Wat bruin is, dan blijft die zitten. Als het een moedervlekje is, dan blijft hij gewoon zitten. Maar als het een puist is, net, net die dag, ja, wat maakt het uit? Zolang je geen persfoto is, dan, uh, dan haal je het gewoon even weg. Ja, ah, dat vind ik het wel sympathiek. Ja. Maar, maar, maar toch een foto maken van de Toren van Pisa in de stijgers Dan dat al die mensen, want er staan er nog best veel op internet. Ja, ja. Allemaal dat... dit foto's hebben zitten, Photoshop. Want dan zou je toch ook allemaal verschillende versies van de Toren van Pisa krijgen. Ja, nou, toevallig zag ik vandaag weer op uh, foto net. Iemand had die toren helemaal krom gemaakt. Dat is krom als een banaan. Dat dus had hij waarschijnlijk met een, of een enorme grootte gemaakt. Of gewoon ook echt gewoon mee gespeeld met photoshop, dus ja. Wel dat stond er ook, Daar stond er ook geen stijgen van, dus ik vond het wel opmerkelijk. Hmm. Want ik weet dat bijvoorbeeld de Eikvertoren, die zeiden, die wordt gewoon elk jaar wordt er geschilderd of naar boven of onder is, maar het <laughs> is zo'n onderhoud dat, ja, je ziet bijna nooit dat, dat er niemand aan het werken is. Ja, dat is wel net en zoiets, en zoiets dat inderdaad. Dat wordt ook weggehaald. Ja, niet altijd weggehaald, maar ik, vond, ik mijn kennissen, ja, die shoppen dat gewoon even weg. Ja, ik weet niet of iedereen dat doet, maar... Ja, ik zou het Nog niet mogelijk. doen. Ik zou, ik zou juist denken, kijk, nou wat leuk. Ik heb net een foto ja. gemaakt op het moment dat de schilder kwam. Maar ja, jij zegt, de schilder is eigenlijk altijd. Ja, die is altijd in die, de die, die een schilder. Dus gewoon één schilder, die heeft gewoon als, als taak, heeft hij gewoon om de hele Eiffeltoren iedere keer te schilderen. En als hij hem helemaal af heeft, begint hij weer onderaan. Ja, dan kan hij weer onder beginnen. Ja, wat grappig. Ja, nee, die zou ja. ik niet wegfotoshoppen. Nee, ja, maar het is, nee, maar het is vond, een optie. Nee, maar dat dat ze stijgers. Maar die stijgers, ja, ik, ik weet dat dat ding altijd, maar je altijd of al heel lang in de stijgers staat. Want ja, dat ding dreigt toch gewoon om te vallen. Ja. En dat wordt dan verankerd op een andere manier. Dat zijn ze aan het verankeren. Uh, en en ik, die stijgers, ja, god, ik heb hem twee keer gezien en stond je ook in de stijgers. Ja, hè? En, en toch zie je dat er bijna nooit stijgers omheen staan. Dus de mensen die moeten dan moet toch ergens een truc uithalen. Zou je denken. Ja, maar heb jij, ja. hem, heb jij hem gefotografeerd dan ook die twee keer dat je er was? Ooit heb ik het ding gefotografeerd, ja. En inderdaad, ook het, iemand, iemand die zogenaamd tegenaan duwt. Ja, hè? precies, ja. Maar die stijgers heb je weg, uh, weggeretoucheerd toen? Nee, toen niet, want toen wijten we nog op negatief en dat was veel moeilijker. Oh ja, oké. Okay. Als je echt negatief gaat uh, reduceren, dan dat is een helst Ja, dat schiet niet op. Ach, jouw vak is ook veranderd, hè, de afgelopen jaren. Nou. Ja, ik heb, ik heb ooit in zo'n 1 uur fotoservice gewerkt... en toen zei de baas, die zei... Uh, zei Wacht maar af, over een tijdje komen mensen geen rolletjes meer brengen... maar dan komen de foto's op een cd. En, en toen zaten wij daar met ja. z'n allen, ja, <laughs> vast, vast. Maar dat, uh, dat was inderdaad nog vrij rap, inderdaad, dat dat ook gebeurde. Ja, dat is heel snel gegaan. Ja. Maar, de, ja, maar maakt het voor jou iets uit? Nou, kijk, ik werk hier voor de kranten in het zuiden, En uh, ja, voor mij is het heel, heel makkelijk natuurlijk. Je, je krijgt je opdracht, je gaat de foto maken. Je neemt eventueel je laptop mee. Je bewerkt die foto. Nou, dat, is, dat is dan heel weinig voor de dat is niet Heel weinig, maar je mag er uh, alleen wat scherper. En wat, je moet wel uh, waarheidsgetrouw blijven natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, en dan uh, stuur je me via een ftp programma Stuur je gewoon door en dan is je er gelijk. Goed zing ja. je de donkere kamer in. Dan was je een uur in chemicaliën uh, bezig. En dan de was drogen. En, en dan moest je dan een strikt rijden om ze naar, uh, naar de krant te brengen. Ja. En dat was ik je toch uh, één keer of twee keer per dag dat je naar de krant reed. Dat was voor mij het heerlijk, toch uh, 50 kilometer in mijn drukte. Dus. Maar is ja, het ja, nu niet, niet zo. Is het dan ook niet zo dat er nu veel meer mensen um, jouw vak uitoefenen? Omdat het makkelijker gaat en je minder hoeft te investeren? Ja, ja. ja natuurlijk. Er is natuurlijk behoorlijk wat concurrentie. Ja. Maar dat houd je zelf ook scherp, hè? Dus ja. je blijft dan ook... Uh, ja, je, je, ja, ik vind dat uh, concurrentie moet je niet vrezen. Dat, uh, je moet gewoon je best blijven doen en dan, dan lukt het ook wel. Ja, nee, dan inderdaad... En ik is het nog maar drie in... jaar aan, dus het valt nog wel mee. En ik vind het gewoon een hele mooie ontwikkeling, want ja... De digitale fotografie is eigenlijk wel de analoge... Ja, analoog, dat is niet een goede term, maar goed, de analoge fotografie voorbij gestreefd. En als en, en je ziet wat mensen mooie dingen maken, dat is zo echt. Uh, ja, ik vind, ik, ik vind het heel mooi. Er worden echt hele mooie dingen gemaakt. En, ja, goed, uh, nogmaals. Uh, en van de andere kant is het natuurlijk ook voor het milieu veel beter. Al die chemicaliën, die werden wel opgevangen vroeger. Maar, ja, en uh, je, hebt, ja. je hebt gewoon meer tijd om met het fotograferen bezig te zijn, want je bent minder tijd kwijt met al het geontwikkelen uh, en zo. Ja. ja, dat is ook wel. Uh, ja. Ja. ja, nu je het zo zegt. Nou, ik vind dat eind zelf niet zo. Je, hm. Als je, je foto's een beetje wil bewerken, me je, je, je maakt er nu tegenwoordig te veel. Maar vroeger ging je op pad en dan uh, ja, probeerde je toch met zo weinig mogelijk uh, rolletjes thuis te komen. Want ja, die moesten ook allemaal ontwikkeld ja, worden. Precies, ja, precies. En, en nu is het inderdaad wel heel onder... veel. Ja. ja, en nu één onderwerp maak je toch wat, echt wat, wat, wat hm. ruim wat, wat, wat, wat foto's. En, dan zit je ook wel eens te kijken, en dan denk je: wat is hier nou beter aan? Die is beter. En dan, ja, daar gaat toch wel tijd in zitten, als je het goed wil doen. En um, uh, hoe je bewa ze allemaal? Alleen de foto's die ik uh, goed genoeg vind om te bewaren. Ik bewaar niet alles. En zit je nog te schiften? Nee, maar... Ja, dat zou ik toch. Dat zouden mensen meer moeten doen volgens mij. Want iedereen heeft nu 78.000 foto's van zijn kinderen en zijn honden. Ja, ja, ja. Op, zijn op de computer staan. Maar goed. Maar jij denkt de Toren van Pisa. de foto's zijn gewoon geretoucheerd? Denk ik. Want ja, je ziet hem alleen maar zonder stijgers. Dus er moet aan. Er moet aan uh, of er, ze hebben daar heel hard aan gewerkt. Ja. Of iemand heeft thuis heel hard aan gewerkt. Maar... Mm. Interessant. Nou, dankjewel Arno voor je bijdrage. Okay. Eh, Het is eh, Dankjewel en nog een okay. goede nacht. Oké, okay, dag, dag. Dag. Waarom staat hij zo schip? Dat torentje van Pisa. Het paard die dacht na maar zelden toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo schip? Dat torentje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 Ik reed in mijn vakantie Door mooie Pisa heen Maar sinds ik daar die toren zag pak ik aan iedereen Waarom staat hij zo schik? Dat torentje van Pisa En het paard die dacht na Maar toen die vraag aan haar Waarom staat hij zo schik? Dat torentje van Pisa Maar dacht na, maar wel draag zij zei het grootpapa, die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De zuurman, zo ging dat door, van vroeg tot laat, en nu zingt iedereen op staat. Waarom staat hij zo schrik? dat torentje van Pisa? Ik had vraag liefst vandaag, de antwoord op die vraag. En nu zingt iedereen op straat Waarom staat hij zo schiet? Dat orentje van Pisa Ik had klaar, lief vandaag Nog antwoord op die vraag Vroeger dan, vroeger het Vroeger vroeg vroeger vroeg weet Maar niemand die het weet de Salvera's en het torentje van Pisa. Maar het gaat er vannacht dus niet om waarom het torentje scheef staat. Maar hoe kan het dat het ding twintig jaar in de stijgers heeft gestaan... en dat Tjitske uh, ja, um, uh, op internet alleen maar foto's vindt van de toren zonder stijgers? Dat is toch raar. Ze vindt er her en der eentje met de stijgers. Maar op de meeste foto's staat hij. Ik denk persoonlijk dat het te maken heeft dat mensen denken van... ja ik heb een leuke foto van die toren, maar ja, hij staat in de stijgers... dus ik zet hem maar niet op, uh, op mijn weblog of op mijn site of op weet ik veel wat. En dat de meeste mensen denken van... oh, ik heb van vroeger nog een leuke foto van de toren van Pisa. Of dat ze nu snel foto's hebben gemaakt. En dat die dan... ja, klinkt inderdaad ook niet heel ongeloofwaardig. Maar Arno zegt dus, en die is fotograaf... dat mensen gaan photoshoppen en de stijgers weg gaan werken. Nou, sorry, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Misschien heb jij nog een idee erover. 0800 1121. joke ja, goedenavond. Hallo, hi. Nou, ik denk dat ik een antwoord heb op die vraag van Ron... over dat uh, je lichaam zo snel reageert als je op iets trapt... zonder dat je eigenlijk weet waarom je terugtrekt en waarom je schrikt. Dat komt pas later. Ja. Uh, dat komt eigenlijk als... Uh, dat noemen we toch een reflex... Een reflex is als je bijvoorbeeld ook je hand brandt aan het strijkbout, heb je yeah. hem al teruggetrokken voordat je, je helemaal kunt realiseren dat je je gebrand hebt. Yeah. Als je yeah. een vliegje in je ogen hebt, dan doe je al knipperen voordat je eigenlijk goed met je verstand gevoeld hebt dat er een vlieg in zit. Ja. Yeah. Dat betekent dat ons zenuwstelsel in twee delen verdeeld is. Het autonome en het centrale. Zo. Het centrale, dat is, daar komt je bewustzijn bij te pas. Maar het autonome, dat werkt zonder tussenkomst van je bewustzijn. En als je dus met je voet op iets trapt, dan gaan die prikkels naar je ruggenmerg. En daar zit een, een soort punt waarbij als je normaal zegt van nou, ik ga voetballen bijvoorbeeld. Dan geef je die voetballers schop, maar dat doe je met je verstand. Dan gaat het eerst naar je hersenen. En dan ga je heel snel bijvoorbeeld uh, bedenken die voetballers van, oh ja... Nou ga ik dus een schop tegen die bal geven. En dan gaat dus vanuit je hersenen weer terug naar je voet... om die opdracht te geven om te schoppen. Maar nu heb je dan die schrikreactie van dat op iets staan. Je verliest eigenlijk je evenwicht. Of in het geval van die man ligt het heel dichtbij dat hij op een van zijn dieren trapt. Ja. Dan gaat die prikkel van dat verkeerd staan... die gaat naar je ruggenmerg, maar via de spinale ganglion gaat hij weer direct terug naar een, een, een draadje... wat weer teruggaat naar die voet. Ja. Dat komt helemaal niet meer in je hersenen. Dat is dus via het autonome zenuwstelsel. En daardoor uh, ga je meteen terugtrekken. En uh, als er dus een reflex van angst bij komt... dan krijg je ook meteen heel veel adrenaline. Dan stijgt het gelijk het bloed naar je hoofd. Maar ja. dat is dan weer een secundaire autonome reactie. Okay. Dat, die beschermt ons tegen uh, onheil. Je kunt ook wel eens op straat tegen iets aanlopen. En dan heb ik zelf een ziekte die dus geen reflexen heeft. Dat betekent dat als ik tegen een stoeptegel aanloop, die yeah. twee centimeter hoger ligt, dan val ik om. Omdat bij mij die reflexen niet werken. En er zit onze... een onderbreking ergens, halverwege zenuwbanen, spul... En dat geeft eigenlijk een, een, een verstoring in die prikkelgeleiding. Maar... Dat is een bepaalde ziekte, die lijkt op MS, maar het heet Guillain-Barré. En dat geeft een verstoring in de prikkelgeleiding. Betekent dus dat je steeds moet kijken waar je loopt en stapt. Neem die, die Suriadi. Die man die denkt toch niet bij elke nood na die die speelt. Dat gaat eerst via het verstand. En later kan die helemaal spelen via zijn autonome zenuwstelsel. Vroeger kon ik ook piano spelen uit mijn hoofd. Maar nu ik niet moet meer. Ik moet nu kijken ja. welke toets ik aansla en ja. welke toets bij welke noot hoort. Dus voor mij is de lol eraf. Ja, dat schiet niet echt op natuurlijk. Nee. Maar, maar dat is eigenlijk de redenering. Maar Joke, als jij de, uh, over, over die stoeptegel hè? Als, ja. jij, als jij met je tenen tegen een stoeptegel aanstoot, dan val je als wij met de tenen tegen een stoep stoeptegel aanstoten... dan is het een reflex dat we struikelen. Ja, soms. Maar je loopt ook wel eens gewoon door. Oh ja. Omdat je, je kijkt meteen niet eens. Een kind een, een dat pas leert lopen, dat kijkt nog een beetje waar het loopt. En dan zegt die moeder, kijk waar je loopt. Ja. Want die reflexen moeten ontwikkeld worden. Er is bij mij wel iets hersteld, want toen ik helemaal nog niks kon... toen was er revalidatie en dan van Lee gaat een deel van die automatische dingen zeg maar wel weer terugkomen, maar absoluut niet geheel. Oh ja. okay. Maar daarom maar, weet uh, je er wel zoveel ik, van. Ja. Ik versta je niet goed. Dat je er daarom zoveel vanaf weet. Nou, dat heb ik geleerd in het ziekenhuis. Ja. Ik uh, ben in de verpleging geweest en we kregen daar nog heel veel deze anatomie. Oh. Okay. Maar het dat heet dus gewoon een reflex. Kunnen we er niet een ingewikkelder latijnse naam voor nee, maken? Hoor, voor, uh... Ja, het is gewoon een antwoord op een prikkel zonder tussenkomst van het centrale zenuwstelsel. Ja. En, en dus dat de reactie is een antwoord op een prikkel, de prikkel van het ergens op gaan staan, zonder tussenkomst van het centrale zenuwstelsel. Het gaat alleen maar via het ruggenmerg, via de spinale ganglia. Dus het komt erin. En het gaat er ook gelijk weer uit, zonder dat het eerst naar je hoofd gaat. En, en wat, je, wat je dan voelt, zeg maar. Want je, ja, uh, als er ook iets gebeurt waar je dan even van denkt... oh, oh dit komt wel eens heel erg aflopen en dan valt het mee. Dan voel je wel zo die hele rilling zo over je, door je rug ja, ja, gaan. En dat is die adrenaline. Dat is allemaal uh, uh, elektrische stromen. Oh. Want alles is met elektrische stromen meetbaar. Hè? Electro en Elektrocardiogram, en wat je allemaal elektrisch met prikkels kunt meten... ...aan prikkels kunt meten, dat zijn zoveel onderzoeken. En uh, uh, dit zou je bij wijze van spreken ook kunnen meten. Maar de secundaire reactie is de adrenaline. En dat, dat gaat dan wel weer, als het ware, uh, via een autonome... ...want dat is vluchten of vechten, hè? Ja. Snap je? Dat is ja, die reactie. Volgbaar. Ja, ja. Maar het is allemaal om de mens te beveiligen, zo ingenieus zit ons lichaam in elkaar, om de mens te beveiligen tegen onheil. Of voor zichzelf, of voor een ander. Oké. Okay. Nou, nou ge dat geweldig. Als iemand iets beter weet, mag ik het zeggen. Maar... Nee joh, Joke, dit is zo prachtig verwoord, daar doen we niks meer aan. Nou, uh, wie weet. Tot een andere keer en een prettige uitzending, prettige nacht. Het okay. leuk om even mee te luisteren als ik uh, niet had slapen. Fijn, dankjewel Joke. En pas op voor da stoeptegels, hè? Jo. Dag, doei. Petra. Hoi, Astrid. Hé, hey, hallo! Hoi. Oh, die Petra. Ben je weer wakker? Nou ja, ik ben wakker en ik zat eigenlijk, ik ga het gewoon eerlijk zeggen, te skypen met uh, Rian. Katrian, ook oh. jou wel bekend. Ja. En wij hadden een discussie. En ik, ik, zij heeft ook geen, uh, geen antwoord op mijn vraag. En ik denk, ik ga gewoon uh, Astrid bellen. Hé, als vanouds, zeg. Wat heerlijk. Ja, nou, ik, ik zou, het is misschien een beetje een moeilijk vraagstuk. Maar uh, misschien uh, kun jij mij wel een antwoord geven. Uh, ik zeg altijd dat uh, communities zich vormen om een gelijke interesse. Ja, dit snapt nu al niemand, hè? Ja, nee. Nou, dus yeah. mensen die een gelijke interesse hebben, dus yeah. bijvoorbeeld jouw radioprogramma, yeah. uh, die gaan uh, bij elkaar klitten en die gaan samen communiceren en die krijgen contact met elkaar en uh, daardoor krijgen ze, uh, ja, dat noem je dan een community, hè? Ja. Mm, yeah. Dat is bijvoorbeeld. Maar dat kan in mijn geval dus ook uh, iemand zijn die ook net als mij van wijn houdt of... Uh, van uh, discussies over de politiek. Dus er is ergens een gemeenschappelijk interesse... waardoor ja. mensen jou leuk vinden en met jou willen gaan praten. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nu had ik uh, een paar maanden geleden uh, de, de uh, rare ervaring, vond ik zelf... en die is nog steeds gaande. Uh, want toen gebeurde er ineens iets. Ik won een uh, reis waar ik met uh, 100 mensen op, uh, op, op pad mocht. Ja, naar Berlijn, Calen. toch? Naar Berlijn, ja. ja. Naar Berlijn. En toen, uh, voor een aantal van die, van die mensen, uh, en dat schrok ik dus wel van, was ineens ik die gemeenschappelijke interesse. Aha. Dus dat was niet Berlijn, dat was niet Wijn, dat was nee, dat was ik. Mm -hmm. en, en toen kreeg je uh, een aantal mensen die dus... Um, uh, ja, ik maakte dus geen deel meer uit van die community, want ik stond er boven omdat ik de gemeenschappelijke interesse was. Ja. En uh, dat vind ik dus niet leuk. Nee, dat vind ik dus echt absoluut niet leuk. En dan krijg ik uh, heel raar gedrag. En mensen die uh, gaan slijmen en echt aardig door mij gevonden willen worden... en ineens niet meer durven zeggen wat ze echt denken. Hè? Omdat ik dat dan wel eens niet leuk zou vinden. En um, uh, ik, ik heb een beetje moeite met hoe ik daar nou mee om moet gaan. Want iemand die gewoon onaardig tegen mij doet... dan zeg ik gewoon, uh, jou blok ik, jou hoef ik niet meer te zien. Hè? Zeg maar, in de social media. Uh, maar mensen die heel aardig tegen me zijn, uh, die ga ik niet zomaar blokken. Nee. Uh, maar ik vind het helemaal niet leuk dat ze mij um, uh, op, een, op, op, een, op, een, op een soort voetstukje zetten. Uh, gelukkig zijn dat er niet zo heel veel, maar ze zijn er wel. En dan vraag ik me af, hoe kan ik dat nou keren? Ik, het is heel vervelend om die mensen om die reden te blokken. Omdat ik gewoon uh, vind dat ik met gelijken wil praten. Hmm... Ja, begrijp maar dan. Ik ja, bedoel? ik begrijp heel goed wat je bedoelt, denk ik. Omdat ik. Um... Uh, ik heb heel veel met bekende Nederlanders. Ja, zi jij zit ook echt. Je zit te skypen, te chatten en te, te twitteren. En te alles tegelijk hè? ook. Ik hoorde piepjes op de achtergrond. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee. Maar ik, ik had, <laughs> volgens mij was dit Rian. En ik zei, dacht gewoon dat ze zou praten. Want het geluid staat open. Oh, okay. Maar nu gaat ze een tekstberichtje sturen. was niet de bedoeling. Ja, de slimmerik. Nee, nee maar, maar ik heb, ik heb dan met, met bekende Nederlanders gewerkt. En dat, daar zie je het ook heel vaak gebeuren: hè? dat, uh, dat het, die krijgen dan zo'n groepje mensen. Om ze heen, ja, die um, uh, ja, die die, die inderdaad uh, uh, gaan zeggen wat ze willen horen. Ja, dat is ook heel, maar ja, maar, maar uh, ik heb ooit geleerd dat uh, vroeger waren de, de geestelijke waren een beetje de, de mensen waar we met z'n allen naar opkeken en waar we dingen van aannamen. En uh, toen kwamen de bekende Nederlanders waar we opeens, opeens wil iedereen. Van Lieke van Lexmond horen wat, uh, uh, wat voor telefoonproviders ze heeft. En dan willen we ook die telefoonproviders. En van Katja Schuurman willen we weten wat voor, wat voor uh, uh, babywagen ze koopt. En dan willen we ook die babywagen. Ja, maar dat vind ik dus niet leuk. Want ik en, heb eigenlijk de pest aan BN's. Ja, maar uh, bij, bij, je bent... Jij bent heel actief op internet en je, bent een, je, bent, uh, uh, je hebt een hele grote groep mensen om je heen verzameld. Ja, Soms ben je gewoon een beetje de, de madere familie. Ja, daar is daar niks aan te doen. Nee, ja, nee nou, nou dat vraag ik me af. Want ik vind dus gewoon dat ik uh, moet kunnen zeggen wat ik denk. Maar dat ook iemand gewoon tegen mij moet kunnen zeggen, Peter, even je je nek te lullen. He? Dat gebeurt ook. Dat ja. vind ik ook wel fijn, want ja. dan krijg je tegen gas. Oh, dat wil ik best even zeggen. Ja. Ja, nee, maar begrijp je, beetje, begrijp je ja, een beetje... je Ja, ik begrijp ik... heel goed wat je bedoelt. Maar, nou, er zijn twee dingen. Want hoe vind je dat dan op een verjaardag? Want als jij jarig bent, dan heb je, ook, dan heb je een hele familie en vrienden om je heen. Dan, ben je ook, zeg maar, dan zijn het ook niet mensen met gelijke interesses, maar dan ben jij ook het middelpunt. Ja, maar dat is dan wel gewoon familie en kennissen en dan gaat het niet alleen over jou. Nou, nee. Dat is nee. wel waar. Maar dat is, dat is, nee, dan dat je is in jouw betalen. Dat, dan komen ze gewoon bij mij... Eh, terwijl ik dan de volgende keer bij hun kom. Ja, ja. ja. En dat is in dit geval natuurlijk niet zo. Nee. Nou ja, dan moet je gelijk gestemde zoeken. Dus dan moet je maar vrienden worden met Lieke van Lexmond... en Katja Schuurman en de andere smaakmakers. Nee, maar, maar betekent het per definitie. En eh, dat, dat vraag ik me dus af. Dat je dan dus... Eh, um, hoe moet ik dat nou zeggen? Eh... Uh, Mensen voelen zich ook sneller aangevallen als je dus gewoon een beetje, uh, ja ik ben gewoon vrij direct. Ja. En op het moment dat ze jou dus als een voorbeeld zien, uh, dan, dan, dan, dan, dan wordt dat wat moeilijker. Want dan ga je dus mensen kwetsen terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Ja. Maar, maar je vraag is, hoe kan ik dat keren? Dus hoe kan ja, ik doen ja, dat iedereen dus ik, weer normaal ik. tegen me doet en niet... Uh, ja, Petra, dat, dat, is een, dat is een beetje de koningin die zou zeggen van... Ja, maar Roger ja, alleen, kijk, nu ga Mensen, je het ook zeggen. Nee, dat wil ik dus niet. Willen jullie allemaal even weer gewoon tegen me gaan doen? Want ik ben ook maar een mens. <lacht> <lacht> dat kan toch niet? Nou, nou, nou, nee, maar ik heb er echt moeite mee op dit moment. Kijk, mensen die gewoon onaardig tegen me doen, die, die kan gewoon uh, zeggen van ik wil niet met jou uh, meer uh, communiceren. Yeah. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar mensen die aardig tegen je doen. Uh, ga je dat niet zomaar uh, uh, meedoen. Dat weet je wel, die doen gewoon ja. aardig. Uh, maar um, uh, de, ja, ik, ik, ik, ik vind het. Uh, dat moet dan wel op, op basis van gelijkheid gebeuren, voor mijn gevoel. Ja, in een ideale wereld. Maar jij hebt toch een soort. Jij, jij hebt een soort. Uh, uh, community om je heen geschapen. Dan moet je ook. Wie ze billen moet ook. op de blaren zitten. Je kunt niet alleen de lusten hebben en niet de lasten. Ik, jij hebt toch een slijterij? Ja, tuurlijk. Maar wel nee, met nee, nee, nee, nee, nee, mensen. Maar, ja, dat nee, nee, nee. Ja, nee. Petra, koopt. laat me nou even mijn punt maken. Ja. Je hebt de slijterij. Dat heb je vast ook wel eens te maken met mensen die alleen maar aardig tegen je doen. omdat ze denken: van nou, oh, dan krijg ik misschien eens een, uh, een flesje wijn. of uh, uh, voor minder. Of, uh, of uh, ja, we zitten bij dezelfde winkel. Ja, maar dan kan ik ook dus... gewoon zeggen: van ja, dag, bekijk het. Het ik, ik moet ook geld verdienen. Ja, maar, maar nu wordt de, de groep gewoon zo groot. dat je dat niet meer in de gaten kan houden. Dat je niet meer kunt. Uh, Filteren. Ja, ja, dat is het woord wat ik zocht, dankjewel. Ja. Ja, ja. ja. De, de, de dus ik moet een meer leren leven volgens jou. Ik ben bang voor wel en gewoon heel goed op... Weet je wat je moet doen? Jij hebt toch zo'n toffe vent? Ik heb een geweldige vent. Nou, die moet je... Dat werkt. Je moet tegen je vent zeggen van... Hé, hey, uh, jij hoort mij nou de hele tijd. Je hoort me eens dan eens over die, dan eens over die. En dan zegt hij wel op een gegeven moment... Ja, je moet ook niet meer. Die, die uh, weet ik veel, iemand die dan... Uh, uh, Joost, die dan uh, altijd naar jou twittert... Die moet je, daar moet je niet meer naar luisteren. Huppakee. Ja, wat wil die fans van jou, zegt hij Ja, precies, nou dan weet je het toch al. Hup, <laughs> eruit. Ja, misschien... Uh, niet meer nee, naar maar, luisteren. nee, maar het, het ging me meer eigenlijk om uh, uh, de psychologische... wat dieper dus... Ja. Uh, dat er dus uh, iets psychologisch gebeurt... blijkbaar met mensen... Uh, als een gezamenlijke interesse uh, niet... Een, een product of een interesse is, maar een persoon. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat hoeft niet, want soms is een persoon ook gewoon een product. Hè? De mensen die lid zijn van de Nick en Simon fanclub, die delen ook een soort gezamenlijke liefde voor Nick en Simon. Ja, maar dat is het dus nooit mijn doel geweest om om een soort Nick en Simon te worden. Nee, maar ja, dat zeggen Nick en Simon ook. Ja, maar denk ja, je dat die gewoon leuk vonden om muziek te maken? Dat denk ik wel. Oh. Ja, nee, het is wel... Oh ja, nu er gaat een klein lichtje branden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen eigenlijk bekend en beroemd worden. En die willen aanbeden en geliefd worden. En jij hebt gewoon je ding willen doen. En per ongeluk word je nu aanbeden. Ja, precies. Aan, aan beden, maar ook ik doe gewoon huisd. wat ik leuk vind... En ik bouw daarmee een community en dan ineens uh, word ik, uh, heb ik het gevoel dat ik beperkt word in te doen wat ik leuk vind. Want als ik blijf doen wat ik leuk vind, wat ik vijf jaar geleden gewoon kon doen... dan zeggen ze nu dat dat die van gedrag is. Ja, maar het klinkt ook wel een beetje, beetje, een, beetje, het klinkt een beetje over het paard getild om te zeggen van... goh, ik heb nou zo'n grote community om mij heen nee, en nee, nu gaan mensen allemaal ik aardig wil... tegen me doen. Nee, nee, ik wil gewoon... Nee, dat, dat, nee het gaat meer om uh, dat ik zie dat het gebeurt, zeg maar. Ja. ja? Nee, je moet het even wat breder zien. Ik schrok, ja. ik, ik, ik, ik schrok op het moment dat ik me realiseerde dat ik voor bepaalde mensen die gezamenlijke interesse was. Yeah, hè? Yeah. Terwijl ik eh, met iedereen lul over wijn, over radioprogramma's, over politiek... weet je wel, maar dan ben ik gelijk. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik die interesse ben... dan, dan maak ik dus um, niet meer onderdeel uit van die community. Uh, en wat ik wel wil, yeah. waardoor mensen zich anders gaan gedragen. Yeah. En, en, en hoe kan dat nou, dat mensen dat doen? Mm -hmm. Ja, ik vind het een moeilijke vraag, maar ik zal eens uh, kijken of ik hem... Uh... Misschien luistert er wel op psycholoog. Ja, precies. Maar, um, ja. Als je. Als je uh, niet niet, niet, de, niet de, een onderwerp, maar een mens. Ja, maar dat is, dat is, dat is dus. Het, uh, dat is dus voor mij nu de vraag. Weet je wel? Um, en dat wil ik helemaal niet over het paard getild. Ik, ik, ik vind het gewoon leuk om met iedereen te lullen. Over uh, van allerlei onderwerpen. Uh, maar eigenlijk. Uh, ja, als ik dan dat onderwerp word, ja, dan denk ik van... ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Nou, ik, uh, ik ga mijn best voor je doen, Petra. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik vrees het ergste. Ja, ik ook. Maar ja, je weet het niet. Misschien valt het allemaal mee. Nou, ja. uh, Rian had voor mij niet het antwoord, dus ik denk dan Astrid misschien. Ja, weet je, maar ik weet toch niks. Maar ik verbind weer mensen door die het wel weten. Dus ik ga mijn best voor je doen. Nou, succes ermee. Dankjewel, hè. Okay. Leuk je weer te horen. Jo, doei. <laughs> Doeg. 0800-1121 is het nummer hier in de wachtkamer van de Nachtzuster. Um, Willem. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Willem. Hallo. Over die toren. Ja. Over dat stijgerwerk. Ja. Ik heb het er toch een stukje over gezien op Discovery. Echt waar? Ja, seri serieus, een tijdje geleden al. Nou. Uh, maar het stijgerwerk, dat is ondergronds. Dus dat zie je niet aan de buitenkant. Niet waar. Ik heb toch echt zo'n stijger naast die toren zien staan. Ja, maar dat zal wel eens gebeurd zijn. Maar, dat, maar het stijgerwerk waar ze dus nu over hebben, waar het berichtje over verschenen is, ja. dat hebben ze dus nu gestopt. Dat gaan ze afbreken. Ze hebben hem 50 centimeter recht kunnen zetten, een halve meter, wow. rechter, rechter kunnen zetten. En onder die grond, dat is een ontzettend, uh, tenminste een heel uitgebreid complex van stijgenwerk met enorme hydrauliek. En dat gaat, uh, ja, millimeter per, per millimeter gaat dat, wordt dat omhoog gewerkt. En dat moet heel voorzichtig gebeuren, dat is een hele techniek van, nou ja, het heeft jaren geduurd. Yeah. En nu van de week, heb ik dat berichtje ook gelezen, is dat een. Uh, uh, ja, dat hebben ze volbracht, dat is klaar. Wauw. Dus dat is maar... het stijgende werk wat eigenlijk ondergronds gebeurt. En rechter dan dit kan hij niet. Sorry? Rechter dan dat hij nu staat, kan hij niet staan? Schijnbaar niet, nee. Nee. Dat krijgen ze niet voor elkaar. Nee. Dus zij is 50 centimeter hebben ze hem kunnen overhellen naar de, naar de goede kant, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, uh... dat is het ja, ik vind het een prachtig antwoord, Willem. Ja. Ik hoop je, dat je er nu aan kan doen. Ja, je hebt er al over gepraat, dus het, het werk is al gedaan. Dat heb je goed gedaan. Ja. Eh, Willem, waarom ben je wakker? Ik heb gewerkt, joh. Wat, heb ik, jou, heb ik, heb ik heb jou vaker gesproken, of niet? Ja. Heb, ik, heb je toen al verteld wat voor werk je doet? Nee. Oh, vertel even dan. <laughs> <laughs> ik ben luchtverkeersleider op Schiphol. Oh, echt waar? En is het allemaal goed gegaan vanavond? Ja, ging allemaal goed. Hey, mooi ook, ook stress, maar het is altijd al goed. Het gaat op Maar heb jij altijd stress? Ja, in mijn vak moet, moet je stress hebben. Ja, ja dat, dat hoort er een beetje bij, hè. Dat lijkt me wel een zware ja. baan dan. Kun je dat altijd doen tot je 67ste? Nee, ik schrijf ook niet het volgend jaar. En hoeveel jaar ben je dan? Eh, uh, 58. 58, nou, dat vind ik nog pittig. Toch? Ja, heb je goed dat gedaan. Het op zich, hè. Maar ga je dan met vervroegd pensioen? Of ja, gaan... okay. of ga ja, je, doe iets. Of moet je dan met van die plaatjes op de landingsbaan nog even je jaren volmaken? Nee, nee. Nee, dan kap ik er helemaal mee. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat er een goede opvolger is, want het is belangrijk, luchtverkeersleiders. Ja, het is, een, het is een bijzonder vak, inderdaad. Ja. Okay. Dus... Nou, Zijn er nog bijzonderheden in de vliegerij die we nog even door moeten nemen? Of zeg uh, je, vond, nou, het gaat allemaal een gangetje? Nee hoor. Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik noem ook vliegen. Het lijkt het beste. Oké. Okay. Okay. <laughs> dankjewel, Willem. Oké, okay, het gaat je goed. Jij, jou ook. Tot de volgende keer, hè? Nog wel bellen als je met pensioen bent, hè? Ja, ik zeker doen. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, er komen veel vliegvragen altijd. Oké, okay, nou tot de ja, volgende okay. keer dan. Dag mensen, doeg. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel vooral als je rondloopt met een vraag of als je een antwoord weet. Ik zal straks de vragen nog even herhalen. Maar eerst gaan we luisteren naar Ewald Jong, geen familie, met het nieuws. En We zijn er zo weer. Blijf bellen. 0800-1121.